Diepe en niet dringende stem maakt de sound compleet. Kortom laat je horen voor! ZALSTE! We zijn vanavond, het voor jullie te mogen afsluiten, zoals jullie allicht van me gewend zijn, ga ik altijd even met de maatschappij even peulen, dus we gaan nu even de brexit even afmeuren. Dit is deze End. Heb je een leuke avond gehad? Hebben jullie echt een leuke avond gehad? Alright. Goed participatie. Dit is Control. Not a flawless translation, but butter takes control to fix his hair. It's the oldest brother. He never seemed to bother. Those are your credentials. We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 Ja, dat was uh, dan uh, het uh, verhaal van Solstice. en die band, ja daar zit natuurlijk een hele geschiedenis. Want Frank Doesburg, die hebben we dus uh, gehoord, hij heeft uh, meerdere malen in wat projecten uh, meegedraaid. En ook wat bands, zoals bijvoorbeeld, uh, dankjewel Pepe Fischer. hè wat, wat doe je nou allemaal weer? Hij <laughs> schopt zo wat de microfoon ongeveer. Um, uh, nou ja, hij heeft uh, meegedaan aan... Uh, in uh, de Robak, daar wordt met misschien uh, wel, wel verschillende bands. Translated, daar is het uh, mee begonnen. Uh, hilarisch was toen uh, die uitzend. Of wat zeg, wat zeg ik? De uitzenddag. Uh, de dag dat die voorronde plaatsvond. Dat was op een, uh, op een december, de tweede voorronde destijds. En dat was op 4 december. Toen kwam Frank gewoon als Sinterklaas op. Uh, daarna als Skerdebert twee keer. Uh, de tweede keer waren ze wat uh, beter uh, voorbereid dan de eerste keer. De eerste keer kwamen ze als laatste. Dan uh, werden ze er eigenlijk uh, min of meer toegevoegd. En nu uh, is die dus uh, terug uh, als uh, solstiest. Um, maar Wanderlust is een ander verhaal. Daar doet hij ook aan mee. En dat project ja, dat, dat is nog steeds gaande en werkt nog steeds. En uiteraard ook met uh, Frank hadden we natuurlijk een uh, gesprek... Uh,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 Uh, de rauwe stem van Frank uh, eroverheen en een uh, stevige uh, drum en bass. Ja, dat, ja. Uh, dat is hem goed uh, samengevat, denk ja. ik. Um, ja, dat, dat, dat, dat lijkt me, lijkt me wel. Uh, Hoe lang zijn jullie bezig eigenlijk? Ja, We zijn nu een jaartje of twee bezig. Ja. In deze samenstelling ook? Uh, nou, niet uh, geheel in deze samenstelling. Um, ik denk in deze samenstelling zijn we. Nou, dit, is, dit is eigenlijk vals spelen. Ja, ja, <laughs> goed. Ja, ja. <laughs> Twee maanden zijn we eigenlijk. Nee, goed. Uh, uh, Bas uh, die, uh, die, die is eigenlijk de st stand in bassist op dit moment. Uh, we zijn met z'n drietjes uh, uh, solstus en uh, Bas die, die helpt ons erbij vanavond. Uh, gelukkig, en dat doet hij ook met verven. Uh, en ik zit ook met, met Marijn erbij, zijn we anderhalf jaar bezig.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 Nou, zo'n figuur, ik bedoel, hij is gemotiveerd, in ja, ja, ja. nee, ja, ja. positieve zin van het woord. Nee, hebt. nee, ik snap het, ik snap hem. Nee, nee, goed, het is, uh, Frank is gewoon een hele goede gast, hij is, uh, heeft een uh, podiumperformance, heeft een uh, goede stem, lekker rauw en uh, hij komt uh, goed tot zijn recht bij ons. Ja, ja, zeker weten. Ja. Uh, even over, nog over de nabije toekomst, want uh, staat er wat op stapel bij u? Uh, er zijn heel veel dingetjes in de, in de pijplijn, om het zo te zeggen. Uh, mooi, hè, de pijplijn. Uh, lekker. Um, staan er staan dingen op stapel, ja we willen eventjes wat opnemen. Dat is eigenlijk het enige wat we nog niet hebben gedaan, dingen opnemen. Muziek, en plannen, gaat dat altijd een beetje samen? Gaat ja, best goed, gaat best goed, ja, best goed. ja, ja, ja zeker. Nee, alleen, uh, ja. dat, dat, dat, dat gaat, gaat best goed, alleen hebben we hebben ook een leven ernaast, hè? Ja, ja, ja. dat geloof ik wel. <laughs> uh, kan ik het aan jou vragen waar jullie als solstice zijn te vinden?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 Uh, we hebben ook een uh, Instagram en dat is precies hetzelfde. En yeah. uh, daar, daar zijn we nog niet zo heel goed in Instagram, <laughs> maar daar, daar gaan we wel ons best voor doen om daar heel goed in te worden eh? Ja, jongens. Uh, Hartst, hartstikke tof. Dus mocht je nog tips hebben, ja dan yeah. uh, kom, maar, kom maar door. Ja, hartstikke tof. Ja, ja jij ook bedankt. <laughs> ja, graag gedaan. Ja, nee, helemaal goed man. Ja. Nou, dat was uh, even solstiest. Uh, ja, ik vind het altijd leuk als je dan op een gegeven moment ook rechts uh, kijkt en dan zie ik uh, mijn voormalige collega Rudy Nicola van Haarlem 105 dan ook nog even fijn uh, de boel aan elkaar praten. Maar daarnet net uh, nog even drie tellen stond het geluid even keihard. Uh, waar rust bij de kust uh, nog uh, een menig puntje aan zou kunnen zuigen. Maar goed, uh, de microfoon die staat er nog steeds. Per, -per die kwam hier langs en die heeft nog iets van een, uh, van een Ballon meegenomen. <laughs> dus die hebben we nu leeg laten lopen. Uh, wel dapper was uh, vanavond natuurlijk ook uh, uh, het optreden van uh, de drummer van Solstice, Want die uh, heeft gewoon even zijn ziekbed uh, verlaten om uh, hier s'avonds een drumpartijtje te laten horen. Dat uh, is even de toevoeging. Nu uh, is het uh, tijd weer om even te gaan kijken wat er nog in de toverdoos zit. Want er zit natuurlijk nog het een en ander aan te komen. De jury is nu bezig met hun beraad. En dat kan al even duren. En de verwachting zal zijn dat ze rond 11 uur uh, de witte rook uh, laten horen. Uh, want, nee, de witte rook tonen. Want dan worden de, de, briefjes, de stembriefjes ook nog in de fik uh, gestoken. Uh, afijn, het is... Uh, gewoon een lange avond. Je merkt het al aan de manier van praten. Het, het schiet niet op. Uh, tijd voor muziek lijkt mij en dat gaan we nu uh, horen tot aan het juryuitslag uh, die straks rond uh, 11 uur, misschien ietsje later, zal gaan komen. En dan wordt duidelijk wie naast. De al eerder geplaatste finalisten Charlotte, Minor Citizen en Pom. Want dat zijn de, de drie die al door zijn. Uh, wie, dat, uh, wie die andere drie mogen zijn en op 16 april hier mogen horen en zien in de grote zaal van het patronaat. Want vanavond hebben we in de kleine zaal gespeeld. Muziek! Like nothing, feels like nothing, feels like nothing Sure! that